Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn mogelijk 49 mensen overleden door online bestelde medicijnen of drugs. Vandaag is de rechtszaak tegen funcaps.nl begonnen. Die site verkocht medicijnen en drugs zonder vergunning. Het aantal sterfgevallen dat het Openbaar Ministerie in verband brengt met de site... ...loopt nog steeds op, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Vandaag blijkt dat er in ieder geval 27 zijn die concreet onderzocht worden. Daar zijn 18 nieuwe gevallen in de loop van de tijd bijgekomen plus afgelopen weekend nog eens vier. En dat brengt dat totaal aantal op 49 uh, sterfgevallen... die mogelijk zijn overleden als gevolg van die geneesmiddelen of drugs... die weer zijn aangeboden op die site Funcaps. Want de vraag is natuurlijk, en dat maakt het ingewikkeld... zijn deze mensen allemaal rechtstreeks als gevolg van het gebruik van die middelen overleden? Dat moet nog onderzocht worden. De 13-jarige Armeense Mikael en zijn moeder mogen toch in Nederland blijven. De jongen was begin dit jaar in het nieuws omdat hij uitgezet zou worden naar Armenië. Hij is in Nederland geboren in een AZC en gaat hier nu naar de middelbare school. De jongen en zijn moeder mogen nu toch blijven omdat de vader van Michael wel een verblijfsvergunning heeft. Bij de brand in een Tilburgs woonzorgcentrum blijkt toch niemand gewond te zijn geraakt. Eerder werden vier gewonden gemeld die rook zouden hebben ingeademd. Maar achteraf blijkt het allemaal mee te vallen. En nu Sinterklaas weer in het land is, is het weer een gekke huis bij de stichting Sint voor Iedereen. Het begon 15 jaar geleden in Voorburg naast Den Haag met een idee van Esther. Wij wilden 80 cadeautjes inzamelen voor kinderen die uh, in een tehuis zaten van het leger des Hels toen de tijd. En uh, dat liep toen gelijk een beetje uit de hand. En daarna werd de actie elk jaar groter en groter. Inmiddels werken er 1300 vrijwilligers en krijgen meer dan 39.000 kinderen die opgroeien in armoede een cadeaupakket. Die zijn nog niet helemaal samengesteld. Daarom begint vandaag een inzamelingsactie. Het weer, af en toe pittige buien, kans ook op onweer. Maar er zijn ook opklaringen met flink wat zon. Het wordt vandaag alleen niet warmer dan een graadje of acht. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Wijnald Swaan bij de ANDB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep, 8 kilometer... met een kwartiervertraging. A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen de afrit amsterdam eiburg en Amstelveen, 9 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Van de muziek uit de jaren 80. Je hoorde de familie de Bards. Hè? El de Bars, Pico de Bards. En nog veel meer de Bards'jes met een uh, lekkere single The Rhythm of the Nights. Het is uh, even na twee uur Stand voor goedemiddag. Zandvoort op zaterdag. Met tegenover mij Richard Buiten. Goedemiddag, Richard. Hi op. Hallo, hoe is jouw weg geweest? Heerlijk, ik. Uh... Doe, af en toe uh, huren, we, huren wij een uh, huisje. Ja. En dan, uh, dat is heel goedkoop, namelijk in november en uh, februari. Kan ik iedereen aanraden. En dan uh, gaan we lekker gewoon daar werken in plaats van thuis. En, okay. uh, nou, dan kun je ondertussen uh, lekker uh, fietsen of wandelen. We hadden ook nog een saunaatje in ons huisje. Dus uh, heerlijk, uh, heerlijk bijgekomen. Gisteren weer terugkomen. Dus, uh, ja, je was in, uh, in Nederland gebleven, toch? Ja, in uh, Holte. Dat is tegen de Duitse grens aan, een beetje op hoogte Apeldoorn. Ja, erg lekker. Lekker. Nou, en toch werken. Maar uh, toch ook een klein beetje vakantie. Ja. Nou. nou ja, zeker. He, helemaal goed. Nou, we zitten er weer, hè. Drie uur lang op uh, de Zandvoorts Radio. Met uh, ja, heel veel nieuws uh, vanmiddag weer. Ja. Zal ik uh, even het programma doornemen? Ja. Uh, nou, we beginnen met de uh, Zandvoort Nieuws uh, Show. We hebben een weerbericht. Dan uh, gaan we voetballen. ik neem aan het Piet... Uh, akkoord is. Dat, dat neem ik ook aan. Ja, dus, uh, we gaan hem gewoon bellen en dan hoop ik dat hij dan uh, er zit. Dat is in Castricum. Daar spelen ze tegen. <kijf> het Zandvoort uh, 1. En dan uh, het volgende uur uh, gaan we weer lekker voetballen en we gaan de evenementenagenda voorlezen. En het laatste uur gaan we het Pit Report doen met Rendel Lawson en het dier van de week. Zeker. En Sinterklaas komt morgen in zandvoort. Dus ook daar ruim aandacht voor in de evenementagenda. Lekker blijven luisteren en heerlijke muziek vanmiddag. Een nieuw nummer uit de hitlijsten van dit moment, You're the Ray en Where is My Husband? Zo dadelijk het Zandvoorts nieuws, want er is alweer het een en ander gebeurd. Hoor je van collega Richard buiten, maar eerst... Uit de jaren 80, Mai Tai en One Touch Too Much. Het is kwart over twee bij Zandvoort op zaterdag. We gaan het nieuws van de afgelopen weken doornemen. Wat er allemaal gebeurt, Richard? Ja, Rob. Uh, het is wel een beetje, beetje rustig in, uh, in het Zandvoort. Anders dan sommige soms andere weken. Maar we hebben toch wel wat nieuws. Er was er een grote verkeerscontrole op de zeeweg. En dat levert tientallen overtredingen op. Uh, dat was op zaterdag 8 november... Um, er zijn 120 voertuigen gecontroleerd. En uh, meerdere brom- en snorfietsers. Uh, nou, enkele opvallende resultaten. Vijfmaal rijden onder invloed van alcohol of drugs. Tweemaal zonder geldig rijbewijs. Um, Tweemaal te hard rijden. En dat was dan wel gelijk 31 en 32 kilometer na correctie. Zo dus dan, uh, dus dan ga, je dus. Pittig. ga je richting 115 zo'n beetje zonder correctie. Tweemaal heeft defecte remmen en eenmaal niet werkende remlichten en nog enkele andere bekeuringen zoals het niet tonen van een identiteitsbewijs, onjuiste kentekenplaatsen en getinte ruiten en fietsers en bromfietsen. Vijfmaal een bromfietser op het fietspad. Ik, ik wist helemaal niet dat dat verboden was. Is jij dat? Uh, bromfietsen mag niet uh, op het fietspad. Klopt. Is dat een echt fiets, uh, fietspad uh, op de zeeweg? Ja, en uh, scooters, Die mogen daar ook. Oh, okay. Maar uh, bromscooters, uh, die moeten de weg op. Ik vind het zo irritant als die gasten op de weg rijden. Ja, Reizen te langzaam, uh, wou ja, je zeggen. Je mag naar 80, ja. en dan gaan ze 45 of zo. Ja, ja. klopt. Uh, Zeven mag geen verlichting op de fiets en eenmaal bellen op de fiets. Dat is wel grappig. Ik denk, die zitten te bellen. En dan doe ik even met mijn vingers zo. Maar ze bedoelen natuurlijk met de telefoon. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, Oké. Okay. Uh, nou ja, weet je, de jeugd uh, doet dat heel veel. Dus uh, die stonden helemaal verbaasd dat, uh, dat ze daarop uh, controleren. Maar het is uh, wel degelijk zo. En er staan er uh, toch wel behoorlijke boetes uh, tegenover. Ja, in de auto is het, uh, ik weet niet, 400 euro Ja, of zo. 400 uh, uh, nog iets fietsen, uh, euro. Klopt. helft zijn of zo, nee. Ja, het is, zijn uh, fikse boetes. Ja. Dus uh, bellen in het verkeer is en blijft uh, verboden. Maar je bent ook meteen afgeleid. Dus uh, ik ja. begrijp wel uh, waarom ze het doen. Nou, ik moet, ik, soms ben ik wel even bezig met mijn route of zo, weet je wel. Dat je even je route even bij je stelt, even heel kort. Maar je merkt gewoon dat je dan echt veel minder oplet... dan als je, als je gewoon alleen maar op de weg oplet. Ja, is ook echt. zo. Dus, uh... en zeker als je een uitgebreid aan bellen bent. Dat is, uh, zeker als je met je handen hebt. Dus bellen en berichten lezen, dat kan ook later, toch? Ja, ik zou dus nooit rijdend in de auto doen dit. Zeker niet. Nou ja, nou, ja over, nog... de, over de Gerkenstraat uh, kan je helemaal niet uh, rijden op dit moment uh, trouwens. Nee. Want uh, die is uh, afgesloten. Vanaf uh, 10 november is het uh, gedeelte afgesloten... zeg maar tussen de Tolweg en de Cornelis van der Werfstraat. Uh, en word je omgeleid uh, via de Tolweg en uh, Franswaanstraat. Ja. En dan kan je zo je weg vervolgen. Dus. Ja, je mag er ook niet... Want wij hebben natuurlijk de studio aan de Tolweg. Maar je mag dus aan één kant niet parkeren. Waarom? Uh, bijvoorbeeld ook de, de, de lijn... 80. Je moet ook gewoon door de polweg. Ja, klopt. Dus we heb dus, hebben echt wel even ruimte nodig. Vandaar dat, dat je aan één kant niet uh, mag parkeren. En ja. Van de week stonden er allemaal auto's uh, trouwens. Maar uh, jij kwam uh, vandaag uh, bij de studio aan. En uh, toen was het inderdaad uh, keurig. Ja. Nou, en de grote vraag is nu: wanneer mag je er weer doorheen, door de Gerkenstaat? Dus ja, dat is al als, als ze met dat gedeelte klaar zijn. Ja, dat, uh... als, als iemand het, dit berichtje in Zandvoort uh, hoort... en je weet wel wanneer het klaar is, bel de studio even. Ja, en het is uh, maart uh, 2026. Uh, dan uh, zijn ze wel aardig uh, klaar, maar uh, ik begrijp uh, wat je bedoelt. Noem jij het nummer even, Rob? is dus 023 57 93. 30393. 5730393. En dan uh, neemt uh, Richard de telefoon op. Ja. Zo is het. dankjewel weer voor het nieuws. En uh, straks uiteraard het weer voor de komende dagen. Maar eerst Glas. De nieuwe single van de Bluff en Raccoon. Zijn al mijn denken weg. Dat gebeurt niet bij zoveel, Goeie vriend.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 En drink op de eeuwigheid of verloren tijd. morgen. and so Dat zijn een lekkere plaat, hè? Deze van Queen en David Bowie Pressure. en Under Pressure. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, half drie, we gaan eens even kijken naar het weer, Richard. Nou, vandaag is het grijs en bewolkt en soms valt nog wat lichte regen. Het wordt 9 graden en er waait een matige aan zee, vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen is het bewolkt, maar het is wel meest droog. Later kan ook even de zon schijnen. Het is 8 graden en er waait een zwakke tot matige noordenwind. Maandag is het droog met geregeld zon, Maar de dagen daarna komt het tot buien. In de loop van de week zijn de buien soms winters met hagel en kwetsnatte sneeuw. Maandag is het nog 9 graden. Later in de week is het de graad of 5. En tijdens de nachten kan het licht vriezen. Zijn je nou sneeuw? Ja. Echt waar? Ja, dus... en dan niet sneeuw, maar erg koude sneeuw. Oh, <laughs> dus uh, niet echt uh, lekker weer wat eraan gaat komen. Een uh, hagel. En hagel, ook ja. dat toch. Nou ja, lekker. Het weer uh, van uh, Rico Schreuder. Dankjewel daarvoor. En uh, ja, laten we hopen dat het zo nu en dan toch uh, ook nog wel een beetje lekker is. Ja. to tame, Like oil in the ocean, No way to put out the flame Oh, yeah. We dat waren twee hits achter elkaar op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoorde Gone, Gone, Gone, de nieuwe single van David Ketta en Teddy Swims. En erachteraan deze mooie single van Louis Capaldi en Something in the Heavens. We gaan naar het voetbalveld daar in Castricum zou ik zeggen. Maar eh, nee, je krijg een dan, dus we moeten het even opnieuw opnieuw proberen. En dan uh, komen we zo meteen terug bij uh, Piet Pijper. Eerst gaan we de non sisters bellen. Terug naar de jaren zeventig... met uh, In The Mood for Dancing... De Nolens is een in de mood voor dancing. We gaan eens even kijken of we Piet Pijper daar op het Sportpark Noordend kunnen bereiken. Piet, goedemiddag. Goedemiddag, hier is Piet. Kijk, gelukkig. Het uh, Sportpark in Castricum. De bladeren vallen van de bomen, het is een beetje donker weer. En uh, we zijn uh, inmiddels negen uh, minuten geleden begonnen. Dus, uh. Oké, okay, en uh, ja, het is uh, de nummer twee uh, van uh, dit moment, he, Castricum. Ja, inderdaad. Het is dus best wel een uh, stevige tegenstander. Ja, we, het is, we staan inmiddels ook met 1-0 achter na vijf minuten. Uh, uit een corner uh, kopte de uh, lange spits. Die stond vrij en die kopte hem in. Uh, overigens uh, het, verdient het wel wat uh, toelichting, dit allemaal. Want uh, we missen we daar een half elftal. Basisspelers, zeg maar. Uh, we missen twee keer de vet toets, de, broer, de broers vet toets. Zo, nou, die zijn belangrijk. We missen Nijtsjökostien, nice we missen Nijtsjökostien, nice we missen Koen Magielsen. We missen ook onze vriend Silvio, Gio Bassi en we missen ook Chris Water, Dus we missen echt een speler op acht. En er uh, zijn allemaal jonge, jonge, jonge, jongens op. Die uit, uit onder de 23, Michel, Van, van Galen, en, uh, meer, meer mannen, noem maar Ik ken ze, ik ken ze allemaal net een beetje. Maar dus, dus we zijn echt heel erg jong vandaag in de gemiddelde leeftijd. Ja, we hebben natuurlijk ook een van 44 2-0. Nee. Nee, nee. nee, geen 2-0 of wel? Nou, ik weet niet. Wel of wel of niet. Ja, ik zie hem toch naar het midden gaan. Dus. Dan is het 2-0 inderdaad. Ja, en hebben net... Uh... 10 minuten gespeeld, dus dat ziet er niet echt vrolijk uit allemaal. Nee, als je de basisspelers uh, moet missen, dan uh, ja, dan gaat het al de verkeerde kant op natuurlijk. Wie missen er te veel vandaag, denk ik? En, uh, en goed, en nu ook al binnen een paar minuten 2-0. Dus dit hier was een, een schot en uh, die, die bal komt in de kluts en uh, ja, wel of niet over de lijn. En uh, als ik gescheid wordt naar een doelpunt geven, betekent dat dat hij wel over de lijn was. Dus het is 2-0. Oké. Okay. Maar uh, we Houden de moed erin. En, ja, zeker. Zeker. Moet nou je ja. zo meteen weer en hoop ik betere berichten te hebben. Ja, ja. mijn collega Richard heeft even een korte vraag aan je Piet. Ja, Piet, ja. wat uh, weet jij de reden dat zo spelers niet zijn? Nou, uh, er zijn er twee op vakantie in ieder geval: dat is Nigel Berg en, uh, en Nigel Castillo, Die zijn alle twee op vakantie. Er wordt ook gerutineerde spelers. En voor de rest hebben we een heel, heel aantal geblesseren. Oh. Die hier allemaal wel rondlopen, maar niet inzetbaar zijn. Oké, okay, wat vervelend. Dus... Ja, ik weet niet, ja, we, we, we hebben heel veel blessures. Het is heel bevolen, En Die jongens zaten ook allemaal te kaarten net. Ik zeg, dan moeten jullie niet in de kleedkamer zitten. Maar ze zeggen, ja, dat willen we graag, maar we kunnen niet. Nee, en is dit voor lange deur dat je weet? Nou ja, dan lopen er twee met een knietje. En vroeger dan, er, gingen, er, er, gingen ze meniscus eruit. Wat nou, doen ze allemaal tegenwoordig niet meer? En ze zeggen gewoon, als je drie weken wacht of vier weken, het is wel weer over. Dus ja, het is, het, ze zijn er ook, ook al een aantal. Die zijn al een paar weken er niet, dus... Euh, ja, ik, ik, ik hoop dat ze er weer snel zijn. We doen er alles aan. We hebben een uh, professionele verzorger. Die ze twee keer per week voor Ze gaan naar de fysiotherapie. Dus ja, geblesseerd is geblesseerd. Nou, uh -huh. laten we het beste ervan hopen, Piet, Dankjewel ja, voor ja. dit moment. Oké. Okay, Gaat dankjewel. niet best dus, hè? 2-0. Maar goed, we houden de boet erin. En komen straks weer terug bij Piet Pijper. Voor het vervolg van de wedstrijd vandaag tegen Castricum. Hier is Earth, Wind Fire. While to love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 It was sad. Something happened along the way. And yesterday was all we had. Het meteen, hè? Als er een aantal basisspelers gewoon niet kunnen vanwege blessures en dergelijke ja, dan is het elftal niet meer zo zoals het zou moeten zijn Richard. Nee. En vandaar het begin met 2-0 achterstand tegen Castricum. Ja dat blijft het, ben ik bang, niet bij. Nee, ik ook niet. Maar we houden de moed erin, hè? toch? Ja, weet je wat het is Rob? Nou? Als je dan toch heel weinig basisspelers hebt dan kan je dat beter tegen de beste doen. Dan tegen de slechtste. Ja, helemaal waar. Want verliezen ja. doe je waarschijnlijk toch ja, ja, ja. Nou, het is de nummer twee tegen de nummer acht. Dus, ja. Uh, ja. dus, uh, dus, uh, dus uh, normaal gesproken zijn ze ook uh, beter. En ze zijn thuis natuurlijk. Hè. Dat scheelt ook nog. Heb je trouwens het Nederlands elftal nog gezien gisteren? Uh, nee. Oh, nou, dat, nee. Is, dat is prima dat je het niet gezien dat, hebt. Ik, dat, ik dat, heb er wel uh, verhalen over gehoord. Dramatisch. Uh. Hoor. Ja, heel Echt? dramatisch. Dat ze bijna in slaap vielen ja. op het veld, uh, die heb spelers. Ik heb gewoon tijdens de wedstrijd zitten zeppen naar andere zenders. Ik, ik trok het bijna niet meer. En uh, nou, kan, zou je net zien toen was ik net aan het zeppen. en toen viel net die doelpunt voor Nederland van uh, Memphis Depay. Ja, weet je, ik kijk ja. al een hele tijd uh, niet meer naar uh, dit Nederlands elftal. Ik vind het een aantal uh, verwende jochies die mm -hmm. daarin in meespelen. Dus, uh, en wie, wie specifiek? Nee, dat is gewoon mijn mening in het algemeen. Niet zeg niet... Maar. Uh, nee. Nee, niet een nee. bepaalde speler. Nee. Dus nou ja, 2-0 achter tegen Castricum. Maar afgelopen donderdag was het feest hier in Zandvoort. Want de duurzaamheidsprijzen werden uitgereikt. Ja, uh, ja steeds meer te zetten zich in, hè, in. Op een eigen manier voor een groener en schoner dorp. En daar mogen we best trots op zijn. De gemeente Zandvoort heeft donderdag tijdens de Klimaatweek haar duurzame koplopers gehuldigd. De prijzen voor de duurzaamste ondernemer, duurzaamste inwoner... en duurzaamste jongeren werden uitgereikt aan dorpsgenoten... die zich op hun eigen manier inzetten voor een groener en schoner zandvoort. Wethouder Lars Carré mocht de onderscheidingen aan de winnaars uitreiken. Een unieke bokaal van juttersgeluk gemaakt. Van gerecycled strandmateriaal. Nou, wie zijn dan degene die dan uh, die prijs hebben gekregen? De duurzaamste ondernemer... Dat is het hoekje van stichting Nieuw Unicum. Een plek waar oude spijkerbroeken veranderen in hippe tassen, meubels en een tweede leven krijgen en duurzaamheid hand in hand gaat met zinvolle dagbesteding. Dan de duurzaamste inwoner, Femke Dijkema... met haar dagelijkse opruimrondes en inzet bij schoonwandelen in Zandvoort... laat Femke zien dat kleine daden een groot verschil maken. Alleen kunnen we het niet, maar samen wel, zegt Femke erover... En dan de duurzaamste jongeren. Nathan Lemsen, als jonge jutter en kunstenaar geeft Nathan een tweede leven in zijn kunstwerken. Met zijn enthousiasme en creativiteit inspireert hij anderen om ook duurzame keuzes te maken. Uiteraard van harte gefeliciteerd. En bij die avond, of die dag moet ik zeggen, het was niet op de avond, maar bij die dag, donderdag...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 Ja, dat zeker. Ik ben waarschijnlijk de enige genomineerde. Bij CFM hebben ze het al bekend gemaakt dat ik had gewonnen. Oh, echt? Ja. Nou, maar we moeten toch nog even afwachten hè? Ja, Ja, voorals de jongeren, hè? De ja. duurzaamste jongeren. Ja, zeker. Oh, maar het ziet er leuk uit, want jij, heb je dit ja. zelf gemaakt? Ja, allemaal zelf gemaakt.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 Deze duurzame jongeren. Hij krijgt nu de prijs. Mag ik dan? Ja, ben je blij? Ja, zeker. Ik had het al verwacht, maar toch werd het even spannend, hè? Ja, toen dat er een kwam van de krant. Oh, sorry. Nou, heel erg gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Voor de mensen die de social media volgen, die weten het al. Oftewel, het is maken. Juist. Hé. Hé, een applausje. Maar. Het groene die het geworden is. Het hoekje Nieuwe <applaus>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 toevoegen. Dus dit jaar was het de jongeren. Ja, en volgend jaar yeah. er werd al geroepen. De ouderen. Ja, dat, dat zou tegenhanger kunnen zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer ja. uh, thema's. Ja. Uh, dus uh, we hebben nu een in, in, in leeftijdsgroep, maar het kan ook gewoon een thema Ja, duurzaamste activiteit, event. Ja. Ja, ja. Nou, noem maar op. Oké, okay. ik vind het superleuk. Goed initiatief. Nou, een uh, mooie avond weer. Zeker een mooie avond en goed bezocht. Ja. Zeker, het klinkt hartstikke gezellig zo. De winnaars van de duurzaamheidsprijzen hier in Zandvoort. Uiteraard van harte gefeliciteerd, ook namens ZFM. Moet ik meteen denken aan de mannetjes in de Zandvoortse Courant op de voorpagina. Deze week, de Klimaatweek, zou mooi zijn als binnen een week het klimaatprobleem is opgelost. Nou ja, <lacht> mooier mooie kan je het uit haast niet krijgen natuurlijk, dus... Uh, uh, ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Maar dat zit er denk ik niet in. Dat gaan we niet redden. Wat we wel gaan redden is dat we zometeen in het volgende uur zitten van uh, dit programma. Nog één plaat tot aan dat moment. En dat is deze van uh, Marillion en Kelly.